5 uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Europese Centrale Bank koopt opnieuw staatsleningen op. Financiële markten reageren positief op die plannen. En 40 procent van de kiezers zweeft nog. <tomst2>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 Bankpresident Draghi zei vanmiddag op een persconferentie dat landen waarvan staatsleningen worden opgekocht zich moeten houden aan de Europese begrotingsregels en strenge hervormingen moeten doorvoeren. De rente op kortlopende staatsleningen in Spanje en Italië zakte gisteren al na geruchten dat de ECB zou ingrijpen. Na de mededeling van Draghi vandaag ging de rente verder omlaag. Krap een week voor de verkiezingen twijfelt 40% van de kiezers nog op welke partij er moet worden gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos Sinovate. Het aantal zwevers is net zo groot als voor het begin van de verkiezingscampagnes. Alle debatten en campagnes lijken weinig effect te hebben, concludeert het onderzoeksbureau.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 Voor de kust van Turkije zijn 58 vluchtelingen verdronken. Ten zuiden van de stad Izmir raakte hun schip een rots... waarna het water maakte en zonk. Veel slachtoffers zaten opgesloten in het laadruim en konden geen kant op. De vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen uit het Midden-Oosten. Waarschijnlijk probeerden ze via Turkije naar West-Europa te komen. De kapitein van het schip en zijn assistent hebben de scheepsramp overleefd. Zij zijn gearresteerd.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 De discussie over het voorwaardelijk vrijlaten van gevangenen in België leidde de afgelopen maanden op vanwege het besluit van een rechtbank om Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, voorwaardelijk vrij te laten.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 Loeft morgen bijna duizend van de 1800 vluchten. Het cabinepersoneel staakt om de eis voor een hoger loonkracht bij te zetten. Op de Paralympische Spelen in Londen heeft de rolstoeltennister Jiske Griffioen brons gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander uit Duitsland in twee sets. Met de bronzenplak van Griffioen gaan alle medailles in het rolstoeltennis naar Nederland, omdat Esther Vergeer en Anniek van Koot morgen in de finale staan. Het weer vanavond vooral in het zuiden opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 10 graden. Morgen in het zuiden zonnige periode in het noorden wolkenvelden. Het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend hogere temperaturen en vooral zondag volop zon. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits met in totaal 115 kilometer. De meeste vertraging in de regio Rotterdam. Dat geldt vooral voor de A15 richting Gorkum. Daar staat tussen dus Al Alblasserdam en Gorkum 15 kilometer. U kunt er ook het beste bij Kroop het Ridderkerk... de Borde Breda Oosterhout volgen. En op de A20 in de richting Gouda... daar staat door een ongeluk tussen ter Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle reisselken weer open.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 Kies partij voor de dieren. Hey jongens, volgens mij heeft Kees een wietplantage op zolder. Hoe kom je daar nou bij? Ik was op de koffie en mocht alleen op de bank blijven zitten. Verder niks van het huis gezien. Maar wat me vooral opvalt, hij rijdt sinds kort in een Volkswagen Passaat variant. En gelijk de dikste uitvoering: uh, geluidsdicht, DSG-automaat. En wat opscheppen over dat akoestische raam van hem, dat het ja. zo stil is en alles? Nou, het zal me niets verbazen als hij wat stekjes heeft staan, ja.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 8 over vijf, goedemiddag. De tussenbalans in het electorale rekenspel. De kiezer zweeft, de PvdA stijgt, de VVD blijft stabiel en dwarrelt richting CDA. Straks de campagneperikelen van vandaag. Eerst het nieuws over de hardheid van de euro. Dat naar aanleiding van het nieuws van de Europese Centrale Bank. Ze gaan opnieuw staatsleningen opkopen van landen als Spanje en Italië. Het idee is dan dat die rente voor die landen omlaag gaat, zodat ze uit de gevarenzone komen. In ruil daarvoor moeten de landen trouwens wel aan strenge eisen voldoen. Ze moeten zich houden aan de Europese begrotingsregels. Daarvoor moeten ze strenge hervormingen doorvoeren. Wij praten over dit nieuws met Karsten Brzeski, econoom bij de ING Bank in Brussel. Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Was u onder de indruk van het besluit van Draghi, of van, van de hele Europese, bijna hele Europese centrale bank... Nou, waaronder de indruk? we hadden het een klein beetje verwacht, uh, maar het is wel groot. Dus uh, Mario Draghi is heel ver gegaan. Hij heeft eigenlijk het belofte wat hij eind juli deed om alles te doen om de euro te redden. Dat heeft hij waargemaakt. Is het oneindig wat hij, wat hij gaat doen? Zit er geen limiet aan het aantal staatsobligaties? Um, dus in eerste instantie nee. Dus hij heeft gezegd dat hij gaat onbeperkt opkopen in die nodig. Maar we moeten niet vergeten, dus er komen wel strikte en strenge voorwaarden voor landen. Dus hij gaat maar niets doorkopen. Dus eerst moet een land gewoon steun aanvragen bij dat noodfonds. En dan zou de ECB ook in actie kunnen komen. Want er werd gezegd dat uh, het, het noodfonds ook die staatsobligaties zou kunnen op, uh, opkopen. Hè? Dat is ook nog uh, ter sprake geweest. Maar. Het noodfonds moet eigenlijk de mensen daarachter de eisen opleggen. En dan gaat de ECB op een gegeven moment die staatsobligaties opkopen. Dat is het idee. Ja, precies. Het noodfonds, dat moet, uh, moet kredieten desnoods geven aan, aan een land in kwestie. Dat moet, dat moet gewoon de regels en, en de voorwaarden scheppen en onderhandelen met, met de nationale regering. Dat noodfonds zou ook eventueel rechtstreeks van de regeringen kunnen kopen. Dat mag de Europese Centrale Bank mm -hmm. niet doen. Maar als die voorwaarden er zijn, dan heeft Draghi gezegd, dan gaat de ECB een klein beetje ondersteunen. En het is niet zo dat ze dat nu al gaan doen. Ze willen wel echt eerst de boter bij de vis. Nee, precies. want dat is het interessante. Dus op dit moment, dus vandaag, wordt er geen enkele staatsobligatie gekocht. Morgen ook niet. Dus eerst moet een land echt een aanvraag indienen. Dan moet er een akkoord komen. En pas dan komt de ECB in actie. Ja, terwijl je ziet dat die rente voor die leningen voor Italië en Spanje nu al verder aan het zakken zijn. Je kan ook zeggen, nou dan hoef je het niet op te kopen straks. Dan, dan werkt dit op zich ook al zo'n aankondiging. Of is dat nee, naïef? Nee, maar dat is dat mooie psychologische effect. Dus zo werkt gewoon een de centrale bank ook heel vaak. Het pure aankondigingseffect, dat Draghi-effect, dat werkt op dit moment. Maar op een gegeven moment zullen er wel de financiële markten eigenlijk een beetje feiten willen zien. Um, dus nu gaan de rentes nog omlaag. Dat neemt de druk een klein beetje weg. Maar ik denk toch dat we op termijn zullen zien... dat uh, weer meer landen een aanvraag zullen indienen bij het noodfonds. En dan zullen we zien of de ECB echt in actie komt. En, en moet, het, moet de ECB dan echt geld bijdrukken? Want je vraagt je altijd af, hoe komen ze daar aan, aan zoveel geld? Nou, in feite zou de ECB geld moeten bijprinten als, of drukken als ze dat willen doen. Maar de ECB heeft vandaag ook aangekondigd dat ze dat zogenaamd gaan steriliseren. Dus dat betekent dat ze de liquiditeit die er bij de banken bijvoorbeeld is, die er in de financiële markten is, elders gaan weghalen. Wacht dus even. Geld dat... Poeh. Wat een constructie nog daarbovenop. Het is, een, het, is, het is heel technisch. Het betekent gewoon, dus eerst gaat de, de, de ECB in feite geld drukken om gewoon die obligaties te kunnen kopen. Mm. Maar tegelijkertijd gaat ze elders gewoon met andere instrumenten weer liquiditeit en geld uit de markt weghalen. Ja, en wat is daar dan het idee achter, achter die sterilisatie? Maar het idee is heel duidelijk dat gewoon deze acties gewoon niet tot meer inflatie gaan leiden. Zodat gewoon de zogenaamde geldhoeveelheid, dus de liquiditeit die in de economie en in de markt is, dat die niet toeneemt en niet op termijn tot hogere inflatie leidt. En is dat een beproefd middel? Want de ECB heeft natuurlijk in het verleden veel van die staatsobligaties opgekocht. Zag je toen dat, dat de inflatie niet, niet steeg? Nee, dus ook toen werd natuurlijk wel gesteriliseer, gesteriliseerd. Um, en, en ook heel eerlijk, op dit moment is er geen enkel gevaar voor de, voor de inflatie. Um, de, de economieën van de eurozone doen het gewoon zo slecht... dat er gewoon een klein beetje steun van de ECB gaat helpen... maar zeker niet tot inflatie gaat leiden. Goed, nou, wij zijn weer een stuk wijzer geworden, meneer Brzeski. Dank u wel. Graag gedaan. Weer een nieuw woord, de euro steriliseren. Zo leer je nog eens wat. Een tragisch verhaal vanuit Frankrijk vandaag. Vier dode volwassenen, één zwaargewond kind. Dat troffen agenten aan in de Franse Alpen bij het meer van Annecy. Pas uren later ontdekten zij een meisje van vier. dat acht uur lang onder het lichaam van haar vermoorde moeder had gelegen. In Parijs, onze correspondent Ron Linker. Vanmiddag heeft de politie hier een persconferentie over gegeven. Wat konden ja. zij zeggen over wat daar, daar is gebeurd? Het onderzoek is nog volop gaande. Er is nog geen duidelijkheid over de toedracht of over dader of daders. Maar op de persconferentie ging men wel in op de man die de slachtoffers heeft gevonden. Een, een, een Britse fietser was dat die gisteren bergen opreed daar in het gebied. Werd ingehaald door een andere fietser. De weg waarop ze reden eindigt op een parkeerplaats. Een plek waar veel wandelpaden beginnen. En daar zag die Britse fietser de auto. De motor was nog aan het draaien. arrive, il een Le moteur en marche, il voit aussi avancer vers l'avant du véhicule une petite fille qu'il voit s'effondrer devant lui. Aan de voorkant van de auto ziet hij het gewonde meisje... dat voor zijn voeten instort. Nou, hij heeft haar in een veilige houding gelegd. Ze had namelijk in een schouder een schotwond... en op meerdere plekken breuken in de schedel. Uh, de man keek vervolgens in de auto, zag de dode, vond ook de andere fietser die hem had ingehaald... die was ook doodgeschoten. Hij heeft toen meteen natuurlijk uh, de politie gebeld. En zo is dat uh, begonnen daar. Maar wat ik niet begrijp, Ron, al die tijd... had de man die de plek van deze schietpartij ontdekte... had hij het levende meisje niet in de auto zien zitten... Nee, hij, heeft zelfs, uh, hij is naar de auto toegegaan... ...heeft daar het ruitje ingeslagen aan de bestuurderskant van uh, de Britse auto... ...dus het stuur is aan de rechterkant... Hij uh, ...heeft toen naar binnen gekeken, zag de overige lichamen uh, zitten... ...maar het vierjarige meisje zat onder de rok van haar dode moeder... ...verstopt tussen rugzakken op de vloer bij de achterbank... Uh, ...was verstijfd, bang, muisstil... ...dus hij heeft haar niet gezien... ...en de politie die is vervolgens daar naartoe gekomen... ...heeft uh, zo min mogelijk het bewijsmateriaal willen aanraken... Dus men heeft de lichamen niet weggehaald, men heeft zelfs de portieren niet geopend in afwachting van de recherche die vanuit Parijs naar dat gebied moest komen. Nou, toen die eenmaal aankwam en in de auto ging kijken, toen kwam het meisje tevoorschijn, opgelucht dat iemand haar kwam bevrijden. Elle was manifestement heureuse in dans les bras des enquêteurs qui l'ont sortie de ce véhicule. Elle a commencé à parler. Les enquêteurs ont pu parler avec elle in Engels, également. Ja, ze glimlachte dus naar de rechercheurs, maar al vrij snel vroeg ze ja, waar haar familie gebleven was. Nou, of de agenten haar hebben geantwoord, dat weten we niet. Of wat ze hebben geantwoord. Ze is inmiddels naar een kinderpsychiater gebracht hier in Frankrijk. En wordt uiteraard beschermd door de politie. Poeh, weten we inmiddels of zij als bruikbare getuige kan worden gehoord? Tot nu toe niets. Ze heeft verteld over lawaai geschreeuw, maar de politie heeft uit haar woorden niet kunnen opmaken dat ze weet wat er gebeurde. Misschien komt dat later nog, maar voorlopig hebben we daar dus geen duidelijkheid over. Het onderzoek gaat verder. De politie hoopt de komende dagen meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Ron vanuit Parijs, dank u. Zo de zwevende kiezer en de verkiezingsstrijd. De heer Stjolst, daar ben weer bij. Hoe staat het ervoor? 32 file is goed voor 120 kilometer. De meeste vertraging in de regio Rotterdam. Daar zit vooral druk op de A15 richting Gorkum. Tussen Slidig de Westen en Gorkum 8 kilometer. Je kunt er ook het beste bij knooppunt Ridderkerk... de Borden Breda-Oosterhout volgen. En op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer. De file loopt door op de A20 richting Gouda. Daar is het langzaam rijden tot aan Nieuwekerk aan de IJssel... 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle reisten ook weer open. En nog een opvallende file in het zuiden van het land... door een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat dus een knop met Leenderheide en Leende 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Wilma Borgman volgt vandaag alle bewegingen op het campagnefront. Wilma. Natuurlijk hebben we het verhaal van de PvdA, die stijgt in de peilingen. Wat merk je bij de VVD over de opkomst van Samson? Nou, als je ze dat vraagt, Lucella, zeggen ze hardop bij de VVD... alleen maar dat het ze eigenlijk niet uitmaakt hoe het gaat met die strijd op links. De VVD vertelt zijn eigen verhaal. Uh, GroenLinks, SP, PvdA zijn allemaal eigenlijk één pot nat. Dat heeft Rutte bij de start van zijn campagne eind, uh, eind vorige maand ook gezegd. Hè. Alle linkse partijen uh, heeft hij over één kam geschoren. Maakt niet uit, maar ondertussen wordt het toch wel... Heel spannend hoor, want Rutte heeft het uh, toch voornamelijk nog maar over de PvdA, over Samsom. De verschillen tussen de PvdA en de VVD worden steeds groter, zei Rutte gisteravond. En vandaag zegt Hans Pekman, de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, hem dat na. Die noemt de VVD steeds rechtser. Nou ja, je ziet het iedere keer weer terug... op het moment dat de VVD met plannen komt. Dat die eigenlijk vooral goed zijn voor de rijkste 10% van Nederland... en de rest eigenlijk steeds minder moet hebben. En aan de onderkant, als het gaat over de bijstandsmoeder... Ja, die wordt zwaar getroffen. En dat is vreselijk voor die mensen zelf... Maar ook heel vreselijk voor die kinderen die in zo'n familie opgroeien. Ja, Rutte slaat naar de PvdA en de PvdA slaat terug. Nou, zou je gemakkelijk kunnen denken dat dat niet meer goed komt. Uh, maar Emiel Roemer van de SP die denkt er anders over. Die denkt dat dit gekissenbis is voor de bune en dat PvdA en VVD uiteindelijk gewoon gaan samenwerken. Dit hebben we natuurlijk in het verleden vaker gezien. De tijden van Paars hebben we dat gezien. De tijd van uh, 2006 hebben we dat gezien. Dat ze in één keer met elkaar gaan kissenbissen... om vervolgens, daags na de verkiezingen ongeveer, uh, met, met elkaar in bed te duiken. Dan gaan ze natuurlijk met z'n tweeën heel hard roepen... nee, met de, met de VVD niet, met de PvdA niet. Maar de kans is natuurlijk ontzettend groot... dat als die twee partijen groot zijn en wij wat achter zouden blijven... Ja, dat het die kant op gaat. Ja, dat is dan wel heel opvallend de toon die Stef Blok aansloeg vanochtend. Uh, die is fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. En ook campagneleider. Blok beaamde de verschillen die Rutte had genoemd met de PvdA... maar die zeiden er wel iets bij. Natuurlijk is het zo in Nederland... dat je uiteindelijk in een coalitie met elkaar moet samenwerken. Want het doel van het VVD is om ook echt iets te bereiken... en niet alleen maar dingen te roepen. Daarvoor moet je samenwerken met andere partijen... Het kan zijn dat dat met de Partij van de Arbeid is. Het kan ook zijn dat dat met andere partijen is. En je moet natuurlijk zorgen dat de persoonlijke verhoudingen... niet zo verzuren dat dat onmogelijk zou zijn. Zoals dat in de tijd bijvoorbeeld tussen Bos en Bokkeende was. Maar ik zie geen verzuurde verhoudingen op dit moment. Nee, natuurlijk verschillen de VVD en de PvdA van mening. De verschillen van mening worden nu in de campagne extra benadrukt. Maar de verhoudingen zijn goed met de PvdA. En ik denk, Lucella, dat we dat na de verkiezingen ook wel zullen merken. Maar het opzichtige flirten is begonnen... Dan merk je ook Wilma vandaag dat ze bij de VVD de liefde voor het CDA weer heel langzaam leven inblazen? Wat zit daarachter? Ja, Tim, het CDA is eigenlijk altijd al een logische regeringspartner uh, voor de VVD... Um, uh, vanwege de inhoudelijke overeenkomsten. En wat daarbij meespeelt, is dat de VVD liever niet... met twee uh, concurrenten in oppositie heeft. Als er uh, straks in een volgend kabinet voor miljarden... aan moeilijke bezuinigingen moet worden doorgevoerd... Um, dan is het voor de VVD niet gunstig als uh, PVV en CDA... dan met schone handen vanuit de oppositie bij uh, volgende verkiezingen... de VVD het leven zuur kan maken. En dat is een van de redenen waarom... een paarskabinet, dus zonder het CDA regeren, eh, niet zo'n voor de hand liggende optie is. En een andere reden is dat een paarskabinet niet kan zonder D66. En mijn inschatting is dat de VVD liever zonder Pechtold regeert eh, dan met. Ja, De VVD wil natuurlijk proberen echt weer de grootste te zijn. Uh, richting eindsprint. Is er nou nog een nieuw kiezerspotentieel uh, dat de partij nu kan aanboren? Ja, we hebben al die zwevende kiezers, maar zitten daar nog veel nieuwe kiezers voor de VVD bij. Het trucje dat ze in de vorige campagne hebben uitgehaald... dat kan niet opnieuw, want toen was de campagne erg gericht op het CDA. Um, daar wilde de VVD veel kiezers vandaan halen. Nou, dat is ze wel gelukt, kun je vaststellen. Het CDA heeft nog nooit zo laag gestaan als nu in de peilingen. Maar dat is voor de VVD niet alleen maar prettig, het is ook een probleem. Want er moet nog wel met het CDA worden samengewerkt. Het CDA mag dus niet te klein zijn geworden. En uh, daarom hoor je Rutte eigenlijk ook niet over het CDA in deze campagne... Je je hoort hem wel over Wilders. Die krijgt voortdurend het verwijt dat hij wegloopt, dat hij afhaakt. En, en dat komt omdat de VVD denkt dat er nog wel stemmen te halen zijn bij de PVV. En dan vooral bij mensen die kritisch zijn over Europa, maar eh, vinden dat Wilders daarin te ver gaat. Omgekeerd eh, zoekt de VVD ook nog aanhang bij D66-kiezers. Eh, Als mensen vinden bijvoorbeeld dat Pechtold te Europees is, daar, hoort de, daar hoopt de VVD ook nog een paar zetels vandaan te kunnen halen. Dus moet er gelongd worden naar de kiezer Wilma Borgman, dankjewel. En er zijn nou genoeg zieltjes te verleiden... en onder die zwevende kiezers zijn veel jongeren. Twee weken geleden wist 36% nog niet op welke partij ze zouden gaan stemmen. En nu is dat 42%. Ook Nijmeegse studenten politicologie... Twijfel nog, zo merkt verslaggever Joris van der Krikhoff. Bij studievereniging Ismus voor studenten politicologie in Nijmegen... in de kelder van de studievereniging worden de stoelen aangeschoven... en gaan we met z'n allen bij elkaar zitten... naar aanleiding van het onderzoek over zwevende kiezers. Over jongeren bijvoorbeeld, de onderzoeker. Jongeren, op dit moment zie je dat um, de jongeren... ...zweven altijd iets meer. Dus uh, uh, ze gaan stemmen, maar ze zijn er nog niet helemaal uit. En daardoor neemt Percel door die groep zwevers onder die categorie wat toe. En als je dat er nu in betrekt, dan zie je dat op dit moment eigenlijk... ...onder alle leeftijdsgroepen het percentage zwevers ongeveer even, even hoog. Zwevende kiezers. Wie van jullie zweeft? Ik. Ik. <laughs> Ik niet. Ja, ook wel. Waar zweef je tussen? PvdA D66, daar tussen. PvdA D66, GroenLinks. Hetzelfde blok als wat het genoemd is. En waarom zweef jij niet? omdat ik lid ben van de VVD en op de VVD ga stemmen. Voor mij was het al heel snel duidelijk... dat, ik, dat mijn idealen komen het meest overeen met die van de VVD. Voor de campagne begonnen waren er ongeveer evenveel mensen aan het zweven als nu. Snap je dat? Dat al die debatten, al die informatie uiteindelijk niet tot een keuze leidt. Hoe werkt dat bij jou? Uh, ja, ik, ik kan het wel begrijpen dat het een lastige keuze is. Want uh, als je naar het de debat kijkt, zie je dat elke partij zegt dat ze het beste lijstje hebben. Ze hebben allemaal de cijfers mee. En ja, als, je, als iedereen zegt dat zij het goede hebben... dan weet je ook niet meer van, ja, wat is nou goed en wat is nou niet goed. En je hebt dan aan de linkerkant heb je en Roemer en Samsung, En die zeggen allebei, ja, we moeten socialer. Maar wat is nou socialer? Dus ik denk dat de, hoe meer je luistert, dat het misschien ook nog wel onduidelijker kan worden. Want voor mij... Uh, hoe meer ik erover leer, wordt het voor mij ook steeds onduidelijker. Dus. Straks is er een debat, hier in Nijmegen is er een debat, in Rotterdam uh, is, is er ook een debat met de kopstukken in ieder geval. Is daar nog iets wat er kan gebeuren waarvan jij zegt van ja, dan zal ik mijn stem daardoor laten leiden? Uh, nee, ik denk niet dat er nog iets uh, door kan gebeuren. Ga je, dan, sorry. ga je dan ook strategisch stemmen? Ja, absoluut, ik ga zeker strategisch stemmen. Dus uh, daarom ga ik, ik, denk, ik hoop dat de, de VVD moet wel groot, ook al ben ik links, omdat ik, uh, ik hoop dat de, dat de flanken niet aan de macht komen, want daar dat ben ik wel bang voor als dat gebeurt. Het gaat er uiteindelijk wel om de, om de coalities. Als jij wil dat, uh, uh, dat er dadelijk uh, bijvoorbeeld een linksblok komt, nou, dan wil je ervoor zorgen dat of de Partij van de Arbeid of de SP, welke het hoogst in de peilingen staat, de grootste wordt. Ook al ligt jouw volk dan bij GroenLinks bijvoorbeeld, wil je toch dat een van die twee partijen de grootste wordt, zodat. Niet de kans op een rechtsblok als de VVD de grootste is. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Tell Pretty Face, de tweede single van Amy McDonald. Er was gisteren vuurwerk in de Ronde van Spanje, spreekwoordelijk gezien natuurlijk. Alberto Contador namelijk, die reed Rodriguez uit de rode leiderstrui. Dat was hij al twee weken aan het uh, proberen, nou dat is gelukt. Vandaag hadden ze een relatief vlakke etappe te verwerken. Joost van den Bergers, ik neem aan dat Contador nog steeds die leiderstrui heeft. Hij heeft hem nog aan, hij, hij heeft hem zojuist op het podium weer uh, gekregen. De rode trui die bij hem hoort en die hij ook verdiend heeft, hoor. gisteren. Hij heeft echt schitterend gestreden, er is genoeg over gezegd. En vandaag werd er heel veel over nagepraat, was ook alle tijd toe, want het was in vergelijking met gisteren echt een heel saaie etappe, echt om heel snel te vergeten. Ja, alleen tijdens die massasprint was er even geen tijd om na te praten, Nee, het, het ging ook even hard door in de slotfase. Het was een open rondje rond Wajerdoliet in de slotfase, en Rabobank ging mee naar voren, en de ploegen gingen het allemaal toch even nog een beetje vaart maken, want dan kun je waaiervorming krijgen, en dan kan het peloton breken, is gevaarlijk. Dus je kreeg sprinters voorin, klasse, en de klasse mensenmannen. iedereen was alert, iedereen was wakker, zeker in vergelijking in gelijking met gisteren, toen zat Rodriguez te pitten. En er kwam inderdaad een sprint. En dan denk je natuurlijk, uh, vier master gewonnen in de Vuelta. Deze is ook voor John Dekenkop. Ja, de manier waarop hij tot nu toe won, zeker van kop af. Dat is heel krachtig, hè, een sprint. Zeker als je van kop af wint. Ja, dan, dan, dan, dan kon er eigenlijk maar één winnen. Ook als je kijkt naar de concurrenten die er nog zijn. Nou, dat zijn allemaal mannen van de tweede rij. Maar toch, Dekenkop is vandaag vijfde geworden. Vijfde? Wat gebeurde er? Nou, Ze hij goed... heeft al vier keer gewonnen. Die man is gewoon doodmoe. Nou, je hoort uh, dat zal ook wel, hij is 23, het is, uh, het is nog een, een coming man. Heel raar om dat te zeggen over een Duitser nou, uh, trouwens, uh, dat Engels bedoel ik hoor. Uh, <laughs> ja, nou, uh, uh, ze hebben hem heel slim aangepakt, ze hebben de, de, die sprint zo vroeg opgezet... dat hij helemaal niet voorin zat om het zomaar even op Nederlandse wijze te zetten. Hij zat al heel ver achterop, ze, ze, ze maken vaart, dan wordt het peloton dus een lint, het wordt niet breed zodat de mannen die al voorin zitten en die sprint uh, aanzetten en volhouden, die gaan ook winnen. En vandaag was dat de eer aan de Italiaanse veteraan Ben Natti. van de ploeg van Johan Bruyneel. Hij won voor Swift, dat is een Engelsman, en voor Davis in Australië. Koen de Kort achtste en dekenkop zijn sprintkopman, dus vijfde. Nou, dan houden we het op een leermomentje voor hem, hè? He? Als hij dat nog nodig heeft, een lederhose <lacht> zullen we het dan maar helemaal ophouden en dan zijn we er helemaal klaar hey, mee. Joris van den Berg, dankjewel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Ruim 40 procent van de kiezers weet nog niet op welke partij hij of zij woensdag gaat stemmen. Dat is ongeveer evenveel als voor de verkiezingscampagnes begonnen. Vooral mannen en jongeren zijn de laatste weken gaan zweven. Volgens onderzoeksbureau ipsos Synovate twijfelen steeds meer mensen... door het grote aantal debatten en media-optredens van de politici.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 De bankpresident zei erbij dat de landen waarvan staatsleningen worden opgekocht zich moeten houden aan de Europese begrotingsregels en strenge hervormingen moeten doorvoeren. En de speelfilm Cowboy is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie beste niet-Engelstalige film. De jeugdfilm van Boudewijn Kolen en Jolijn Laarman werd gekozen uit 22 aanmeldingen. De film gaat over een jongen die, van 10 die op een dag stiekem een vogel, een kou, mee naar huis neemt. Op 15 januari wordt bekend of de film genomineerd wordt voor een Oscar. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Er staat nu niet veel wind, maar vanavond wakkert de wind in het Waddengebied flink aan... en wordt vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6 uit west tot zuidwest. En vanavond is er weinig bewolking. In het midden en zuiden blijft dat zo. In het noorden wordt het in de loop van de nacht bewolkt. De, temperatuur, de minimumtemperatuur loopt uiteen van 8 graden in het zuiden... tot een graad of 14 in het noorden. En in het zuiden kunnen een paar mistbanken ontstaan. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. Daar kan af en toe een beetje regen vallen. Hoe verder naar het zuiden, hoe meer zon. De wolken hebben ook effect op de temperatuur. Want op de Wadden wordt het een graad of 19. In Zuid-Limburg wordt het 24 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten. Is landinwaarts zwak tot matig. Aan de kusten op het IJsselmeer wind 4 tot 5. De meeste wind in het noordwesten en in het warrengebied.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 40 files. Bij elkaar opgeteld 138 kilometer. Dat is een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar is het vooral druk op de A15 richting Gorkum. Daar is het langzaam rijden en stilstaan tussen Alblasserdam en Gorkum over 12 kilometer. Je kunt er ook het beste bij knooppunt Ritterkerk, De Borden, Breda, Oosterhout volgen. Wat drukker dan normaal ook op de A16 richting Rotterdam. 9 kilometer tussen knooppunt Riddenkerk en knooppunt Aan De andere kant richting Breda is een ongeluk gebeurd bij Zwijndrecht. Daar staat 2 kilometer en daar is de linkerijs ook dicht. En in het zuiden van het land nog een opvallende file door een ongeluk op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 6 kilometer. Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alphabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de zet uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alfabetautolease.nl Verrassend voorspelbaar.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 Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Er is elke dag wel nieuws over Europa, ook een belangrijk thema in de campagne. We hebben daarom deze week elke dag twee parlementariërs om deze tijd. Wim van den Kamp nu, Europarlementariër van het CDA. Vanuit Turijn volgens mij, of Florence, waar zit u? Ik zit nu in Florence. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag, ja. ja. En Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. Net zo druk als Emir Roemer, begrijp ik. Alle Europa-debatten voor de SP neemt u voor uw rekening. Ja, en ook het buitenland. Ook, uh, ook Goedemiddag goede aan Wim van der Kamp in Florence. Goedemiddag. Uh, eerst maar even de actualiteit. Het ECB-besluit van vanmiddag. Ze gaan onder voorwaarden kortlopende staatsobligaties huh? opkopen... van de probleemlanden, met name in het zuiden van Europa. Tenminste, als die landen hun best doen met de hervormingen. Verwelkomt u dat, meneer van der Kamp, dat voornemen van de ECB? Zeker, zeker. Kijk, we hebben de afgelopen jaren enorme problemen gehad met uh, speculerende financiële markten. Ik weet uh, toevallig dat ook de SP daar een enorme hekel uh, aan heeft. En de ECB uh, probeert nu met deze maatregel van vanmiddag om uh, ja, zelf die staatsschuld uh, op te kopen om daarmee in ieder geval ook die enorme rentebewegingen... die veel bezuinigingen in Spanje onmogelijk maken... om dat te compenseren. En ik zal de laatste zijn om niet te zeggen... dat er allerlei problemen aan vastzitten met uh, solidariteit... en wie lost die schuld dan af en waar wordt die geparkeerd. Maar de maatregelen als zodanig, die, uh, die juich ik... Ja, net zoals de president van de Nederlandse bank, juich ik die toe. Nu is er een Europees noodfonds in oprichting. Waarom wordt dit niet vanuit dat fonds gedaan... Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken ook met de tijd uh, dat Europees noodfonds dat, uh, moet juridisch door de individuele lidstaten worden goedgekeurd. He, op onze verkiezingsdag, woensdag 12 september, dan doet het uh, Duitse constitutionele Hof uh, uitspraak. En daar kunnen we nu niet op wachten. Die, die, uh, die financiële markten die gaan begin september, nou ja, in deze periode, gaan die, uh, los. En uh, voordat dat netjes juridisch is uh, geregeld, dat ESM... wil de ECB ingrijpen om die rente laag te kunnen houden... Dus ja, dat bijt elkaar een beetje vandaar deze maatregel. En Harry van Bommel, bent u daar ook zo relatief enthousiast over? Relatief, het is natuurlijk een deel van de oplossing. Niet de gehele oplossing. Een deel van de oplossing zeg ik omdat er meer moet gebeuren. Structurele veranderingen moeten er komen. En bij wie? In die landen bedoel ik? We beginnen natuurlijk bij de landen in het zuiden. Maar dat is een voorwaarde voor het opkopen. Dat is een voorwaarde. Daar wordt ook al gedeeltelijk aan voldaan. Nog niet voldoende, maar er moet meer gebeuren. Maar er moet ook een investering voor de noordelijke landen zijn... zodat de concurrentiepositie van deze landen in het zuiden... ten opzichte van de landen in het noorden uh, weer gunstig wordt. Overigens, de SP heeft altijd bepleit... Hè, dat de Europese Centrale Bank uh, staatsobligaties zou opkopen in het zuiden. Wij zijn daarvoor weggehoond. Het gaat nu gebeuren. Terwijl het uh, geen ik... democratisch instituut is, hè? Nee, verder dat klopt. het ECB. Vindt u dat niet dat... toch een beetje ja, wel, een nadeel? Dat is, dat is absoluut een nadeel. Wij vinden ook dat daar verder uh, gedemocratiseerd moet worden. Wat? Gaan we uh, de ECB kiezen? Uh, nou kiezen niet, maar uh, invloed vanuit uh, de, de, de lidstaten, de partijen die daar uh, mede verantwoordelijk voor zijn, uiteindelijk uh, is denk ik wel wenselijk. Maar het is dus, grote dus niet meer een onafhankelijke Europese Centrale Bank wat. U uh, wij willen een verdergaande versterkte positie van de Europese Centrale Bank, ook meer bevoegdheden. Kijk, de Europese Centrale Bank richt zich nou alleen op prijsstabiliteit. Uh, dat vinden wij onvoldoende. Ook andere grote macro-economische vraagstukken zoals werkgelegenheid en andere zaken zouden wat ons betreft binnen de rijkwijde van de Europese Centrale Bank moeten komen, dan, hè, dan wordt dat een politieke doel. Ik, ik, ik herken dat meteen. Maar ja, de, de, de effecten die er nu zijn, uh, worden ook gezocht. En um, uh, zullen mogelijk ook bereikt worden. Omdat de rijkwijd, en dat punt wil ik toch maken... van de Europese Centrale Bank, is vele malen groter. Is onbeperkt, zonder limiet. Terwijl die fondsen, die noodfondsen... Ja, dat zijn natuurlijk beperkte instrumenten. En we hebben ook gezien in het geval van Spanje... dat uh, het effect op de rente toen maar een paar uur uh, geldig was. Dan leg je dus politieke macht... Niet bij een instituut waar je verder als, als, als kiezer geen invloed op hebt. Nee, daarom bepleiten wij wel dat er meer democratische controle komt... van de Europese Centrale Bank. Ja, meneer Van der Kamp, vindt u dat een, een goede constructie? Nee, absoluut niet. Ik heb één ding geleerd in mijn uh, politieke carrière. En dat is blijf als politicus uh, met je vingers van uh, centrale banken uh, af. Uh, we kennen allemaal de verhoudingen tussen uh, zeg maar de minister van Financiën... in Nederland en de Nederlandse Bank... Uh, ik vind dat een Europese centrale bank uh, wel verder moet worden uitgebouwd. Als nou, hoe dan? Waarmee dan? Uh, nou, kijk, als het gaat over welke leningen kan je verstrekken, welke adviezen kan je uitbrengen. Maar laat in hemelsnaam de economische politiek door de politici worden gemaakt. Want wat zou er mis kunnen gaan als de ECB dat meer zou doen, zoals de SP? nou. Ja, wat u zegt. De, de, de ECB is in principe geen democratisch orgaan. Uh, geldbewegingen, uh, speculaties, uh, renteopdrijving, dat zijn allemaal zaken die kan je niet democratisch uh, controleren. Nogmaals, ik vind dat de. Europese bank als, als geldinstelling, hè, als monetaire instelling, een onafhankelijke rol uh, moet hebben. En ja, en daarom hebben we natuurlijk ook een beetje die, die, die kunstmatige constructies van die noodfondsen uh, bedacht. Omdat via die noodfondsen kan je wel aan de landen. Uh, met name de zuidelijke landen, uh, zware uh, voorwaarden stellen... en zware sancties opleggen. Ja. Ik zou dus maar die echt, zijn beperkt. Ik, Harry van die, nood, die noodfondsen zijn beperkt. En we hebben gezien dat in het geval van Spanje... Uh, de garantiestelling heel fors, maar heel, heel beperkt... een effect had op de rentestand. Ja. Dus, dus in die zin uh, is, is er een wezenlijk verschil... tussen de noodfondsen en de centrale bank. En daarom ben ik ook zo blij dat de Europese centrale bank... vandaar verklaard heeft dat ze zonder beperking... Uh, dus zonder limiet bereid is om die staatsschulden op te komen. Over. Ja, maar dat is tevens het, het zwakke punt in het hele gebouw. Uh, als wij onbeperkt staatsschuld gaan opkopen van de zuidelijke landen... dan kunnen zij achterover gaan zitten. Nou, we hebben gezegd, uh, meneer Van der Kamp, we Sorry? doen het pas... als we hebben gecontroleerd dat ze zich aan al onze eisen hebben, uh, dat ja, ze zich daarnaar maar, hebben geschikt. Maar dit is een heel ingewikkeld spel. En uh, het heeft natuurlijk ook te maken met wat vraagt uh, Frankfurt... wat vraagt uh, Brussel en hoe reageert Madrid... En uh, ik denk ook even aan al die uh, Nederlandse kiezers... die nu uh, bezorgd zijn over te veel geld ongelimiteerd naar Spanje. Dat kan niet. Nu heeft de ECB een instrument voor de korte termijn. D zometeen worden daar die noodfondsen uh, uh, tussen geschoven. En wij willen gewoon, ook als, als Brusselse politiek... Maar, maar zeker ook de Haagse politiek... dat Spanje zijn financiële uh, zaken op orde brengt. En, en dat, dat doe je zien. niet door zeg maar heel langdurig ongelimiteerd Spaans schuldpapier op te kopen. We laten de ECB even voor wat het is. Ik begin met u, meneer Van Bommel. Ik citeer uit een brief die deze week in NRC Handelsblad stond. De schrijver begon als volgt. Europa voelt niet goed deze dagen. Ik voel me nog niet helemaal comfortabel bij de nieuwe voorstellen van Van Rompuy... om Brussel via een Europese minister van Financiën... meer te laten bemoeien met nationale begrotingen, met eurobonds... en met verankering van Europese democratie. Enig idee wie dat schrijft, meneer Van Bommel? Van nou, de ECB. dat zou ik zelf hebben kunnen schrijven. Het was uh, Ben Knapper, van Franse. Um, ja, ja, nee, maar dat is. Ja. Uh, ik, uh, uh, ik zie dit een beetje als een, uh, als een zet in de campagne. Net zo goed als dat we van uh, minister-president Rutte op dit moment. een buitengewoon euro-kritisch geluid horen. Uh, hij, hij, hij werpt zelfs blokkades op. Geen cent extra meer naar Griekenland na de verkiezingen is dat allemaal weer anders. Feit is dat Europa zich inderdaad ontwikkelt... in de richting die Ben Knapen daar beschrijft. Van Rompuy is daar een hele sterke representant van. Hij wil uh, grote stappen op weg naar een politieke unie... waarbij er vanuit Brussel inderdaad ingegrepen kan worden... in nationale begrotingen. Ik moet er niet aan denken. Ik vind dat echt een nachtmerrie. Um, die, die nachtmerrie die werd eerder al in die Europese grondwet... later het verdrag van Lissabon... en nu nog verder met die bouwstenen... op weg naar een politieke unie vormgegeven. Dat moet er beslist niet komen. Het is goed dat dit nu ter discussie wordt gebracht, maar het is in verkiezingstijd. Meneer Van der Kamp, uw partijgenoot, wat steekt hij dan achter uit zo'n uh, brief, uit zo'n opstelling? Nou, nee, ik denk dat Ben Knapen een heel reëel uh, beeld schetst. En uh, ja, een beetje met Diederik Samson uh, te spreken: nou doet de SP het weer. Kijk, het is niet zo dat uh, de Europese Commissie... in de Nederlandse begroting gaat ingrijpen. De Europese Commissie zal zeggen, beste Jan-Kees de Jager... jouw begroting is te groot of te klein of je hebt een te groot tekort. Maar hoe wij binnen de begroting dat geld uitgeven... of wij dat aan de AWBZ willen doen of aan de langdurige zorg of aan de kinderopvang, dat blijft allemaal in handen... van uh, het Koninkrijk der Nederlanden. Nee, daar valt wel iets meer over te zeggen. Er is even... al een brief uit Brussel gekomen... waarin er heel concreet werd gezegd... Die, die, die woningmarkt die er in Nederland is... met die hypotheekrenteaftrek, daar moet u beslist aan, naar gaan kijken. Er is ook gesproken zelfs over de kilometerheffing die ingevoerd zou moeten worden. Protesten vanuit Nederland, met steun van de SP, VVD, overigens ook CDA... tegen Brussel, Grijpt, bemoeit u zich nou niet aan de... Detail met hoe wij, onze, hoe wij onze zaken regelen. Maar aan het eind van de dag geldt wel... dat Brussel op zoek is naar instrumenten en aanwijzingen... wanneer niet opgevolgd zouden er zelfs sancties kunnen volgen. Dus, dus dat is echt wel iets dwingender... dan het vrijblijvende geluid van de heer Van der Kamp nu. De Kamp. Nou ja, kijk, laten we maar even kijken hoe, di hoe dit zich ontwikkelt... Het is wel zo dat Brussel zich zorgen maakt... over een te grote particuliere schuld in Nederland. He, dat is de huidige hypotheekportefeuille. Eh, 800 miljard euro zit daarin. Dat is een hele grote particuliere schuld. Maar ik moet er niet aan denken... en ik zal me daar ook als, als lid van het Europees Parlement eh, tegen verzetten... dat Brussel gaat bepalen of wij wel of geen rekeningrijden eh, moeten invullen. Vergis u niet, we zijn op dit moment bezig om de E van de EMU in te vullen... De economische Monetaire Unie. We hebben de afgelopen 10, 12 jaar alleen een munt gehad... En geen economische politiek die daaronder moet liggen. Vandaar nu ook al dat gedonder met Griekenland en Spanje. De komende jaren zal mede door Van Rompuy, wat u terecht zegt, versneld. Die EMU moeten worden ingevuld. Zodat die euro ook gedragen wordt door een stevige economische politiek. Maar eigen afwegingen van de individuele landen binnen de door Brussel goedgekeurde begrotingskaders, die blijven mogelijk. We worden tenslotte geen federale staat. Nou, mogelijk. Die blijven wat mij betreft voorwaarden. Voorwaarden. En, en Van Rompuy, die komt toch aan het eind van het jaar... echt met bouwstenen voor zijn politieke unie. Ja. Ik, ik vind dat Nederland nee moet zeggen tegen een begrotingsunie. Nee moet zeggen tegen een uh, gemeenschappelijk garantiedepositostelsel. Nee moet zeggen tegen euro-obligaties. Dat zijn allemaal zaken waar we nou weg moeten blijven... omdat dat niet de oplossing voor de crisis is. Ja. Van de kamp tot slot. Ik eh, ik zeg u dat dat het paard achter de wagenspannen is. Als Brussel zich... Kijk, want wij hebben het in Nederland hebben het nog redelijk op orde. Maar als wij dus geen depositogarantiestelsel krijgen... richting Italië, dan gebeuren daar de meest vreemde dingen. Nogmaals, er komt geen politieke unie, vooralsnog niet. Wij gaan de EMU invullen. En dat moet op een stevige manier gebeuren. Anders zijn er weer individuele lidstaten die weglopen... en daarmee het vertrouwen van de euro schaden. Meneer Van de Kamp, ik dank u. Harry van Bommel ook dank. Uh, nog even één vraag. Bent u toevallig een van beide Feyenoord fan? Ik uh, niet. Ik niet. Ik, van, niet. ik ben van mijn club uh, ADO. Ado. Okay. Dus, uh, zegt u het maar, wat is er leuk? Nieuwe stadion. Ja, Harry van Bommel, uh, Jan Marijnis is het wel, toch? Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja. Wij uh, vechten ook, daar was een robotje dus, om. Nou, ik vraag het natuurlijk niet voor niets. Dank dat wij uh, spraken over Europa. Wij gaan nu naar zo'n kokende Kuip in Rotterdam. Zo klinkt het daar nu, maar hoe is dat in 2018? Want dan moet het nieuwe stadion klaar zijn dat Feyenoord en de directie van de Kuip willen bouwen naast het huidige stadion. 300 miljoen euro moet het kosten, 63.000 zitplaatsen. De gemeenteraad uh, gaat daar nog over spreken. Vandaag heeft Feyenoord in ieder geval de wensen bekendgemaakt. Peter Houtman, oudspits van Feyenoord, tegenwoordig stadionspeaker bij de thuiswedstrijden van de club. Goedemiddag. Een hele goede middag. Bent u ook betrokken bij dat plan om een beetje te kijken hoe het klinkt in zo'n nieuw stadion? Nou, dit gaat om dergelijke belangen. En daar moeten zich mensen mee bezighouden die er A, sowieso rechtstreeks mee te maken hebben. En die er natuurlijk ook heel erg bij betrokken zijn. Dus uh, ik, ik, ik volg het uiteraard met uh, hele grote interesse. Want ja. Ook ik ben er als klein jongetje in, in, uh, ja, zeg maar in opgegroeid in de oude kuip, om het zo te zeggen. Want hoe, hoe kan je die sfeer die nu in de kuip hangt meenemen naar zo'n nieuw stadion? Wat, wat, wat is ja. er zo bijzonder aan die sfeer? Hoe kan je die creëren? Ja, ik heb het wel eens meer uitgelegd. Het is een, ja, toch wel een unieke sfeer die in de kuip hangt. Dat heeft met name met de akoestiek, maar vooral natuurlijk ook met het enorme meeleven van, van het legioen te maken. Die altijd voor die bijzondere sfeer zorgen. Uh, de akoestiek, de, de, de ligging, de tribune ten opzichte van het veld, het is een groot stadion, maar toch dicht bovenop. Dus, en daar maken een hoop mensen zich ook best wel uh, zorgen om, uh, kunnen we die sfeer ook uh, terugkrijgen in eventueel een eventueel nieuw bouwstadion. Prachtig. Daar maken meer mensen zich uh, zorgen over. En, uh, ja, dat is iets wat ik ook van harte hoop, dat die sfeer met name behouden blijft. Maar als u zegt, het, het gaat toch primair om het legioen, de fans die het geluid maken, dan maakt het toch eigenlijk niet uit in wat voor stadion dat is, zolang het natuurlijk maar in Rotterdam is. Ja, dat begrijp ik. Uh, nou, er, er is een heleboel, uh, ja, een heleboel voor en, en tegen te zeggen tegen het stadion. Heel veel mensen zijn emotioneel ontzettend betrokken bij het stadion. Kijk. Het is een oud stadium hè, van 1937. Oké, okay, in 1994 weliswaar uh, uh, gemoderniseerd. Maar toch, uh, het moet. Met, ook in deze tijd moet het meegaan met de tijd. Want ja, je ziet toch dat er een heleboel dingen af, achterblijven. Want ook, daar heb ik natuurlijk ook wel weer begrip voor. Het moet uiteraard allemaal wel uh, ja, op te brengen zijn. Het moet. Uh, ja, het is, het is natuurlijk ook een stukje commercieel uh, plaatje, maar neem bijvoorbeeld de, de, de concepten die de Kuip in de loop der jaren toch is kwijtgeraakt en Hormen en dergelijke, ja... Dat, dat willen ze toch ook weer terug. Plus dat er een, ja, er zijn veel meer eisen tegenwoordig aan bijvoorbeeld het huisvesten van je van je sponsors, noem maar op, men krijgt veel meer mogelijkheden. De uh, exploitatie wordt wat makkelijker dan. Nou, ze, u heeft niet meegesproken, maar als ze nu zitten te luisteren, heeft u nog een, een tip voor de plek van de van de stadionspeaker? Nou, oh, nou dat vind ik helemaal niet belangrijk hoor. Want de uh, OTVT en het sprake. Nee, oké, okay, maar uh, ik wel. Dus heeft u oh, nog een tip? Nou. Nou, ik, ik ten opzichte, uh, als ik het vergelijk met veel van mijn collega's in andere stadions, in de, ook moderne stadions, die zitten vaak uh, binnen of boven uh, hoog en droog. Ik zit altijd nog ouderwets langs de lijn. Nou, wat mij betreft is dat geen enkel probleem hoor. Maar het overzicht is natuurlijk vanaf boven wel wat beter. Dus ik zie dat uh, verder, PZT uh, maar uh, aan. En uh, joh, dat is voor mij niet zozeer belangrijk. Het gaat om de kuiten. En vooral met name om de supporters die zo graag die, die unieke sfeer bewaard willen blijven. En dat uh, samen met natuurlijk het uh, zakelijke gedeelte. Ik hoop dat daar een uh, hele goede combi uh, uit Iets valt. moois uitkomt. Peter Houkman, dank. En goedemiddag, goede ja, middag, gedaan. Oké, okay, beste. Doei, doei. Dag. dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. In NRC Handelsblad, nog steeds Rotterdam, straks Amsterdams. Ondernemers die pleiten voor een zakenkabinet. Volgens de krant wil twee derde van de directeuren in het midden- en kleinbedrijf... dat politici een stap terug doen en het landsbestuur overlaten... aan ondernemers zonder politieke achtergrond. Blijkt uit onderzoek onder 3100 directeuren en eigenaren van MKB-bedrijven. Het wantrouwen naar de politiek zit diep, zo blijkt uit de uitspraken in NRC van de ondernemers. Zo vindt een groot deel dat het CDA zich kenmerkt door gedraai- en gedreuk... GroenLinks begrijpt niet dat we het moeten hebben van wegtransport. Dus met nog meer milieueisen zullen veel transporteurs het moeilijk krijgen, zeggen ze. De Partij voor de Dieren bestaat volgens ondernemers uit zweverige bedweters. En de PvdA heeft blijkbaar liever dat mensen verzorgd worden in plaats van dat ze voor zichzelf zorgen. Ondernemers vinden de PVV destructief. Bijna 60% van hen stemt VVD. Mocht Mark Rutte na zijn carrière in de politiek zonder baan komen te zitten, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Want een kwart van de directeuren wil hem zo in dienst nemen. Het Parool schrijft dat er een fatwa is afgekondigd... voor moslims om te gaan stemmen. Het religieuze advies is afgegeven door de Nederlandse Moslimraad... waarbij veel moskeeën zijn aangesloten. Volgens een woordvoerder is stemmen voor moslims een religieuze plicht... net zoals bidden en vasten... Alle moskeeën die bij de Nederlandse moslimraad zijn aangesloten... adviseren morgen de gelovigen om hun burgerplicht te vervullen... door naar de stembus te gaan. Er is Desnoods om Blanco te stemmen. De Republikeinen hadden acteur Clint Eastwood op hun conventie. De Democraten gooien een ander wapen in de strijd. De beeldschone actrice Eva Longoria. Zij spreekt in de aanloop van de speech... waarin Obama zijn nominatie als presidentskandidaat accepteert. De actrice zet zich al jaren in voor de rechten van de Latino's in de Verenigde Staten. En ze speelt ook een belangrijke rol in de campagne van Obama. Bij CNN vertelt ze alvast wat haar hoofdthema's zijn. It's One of the co-chairs for the reelection campaign, I was honored that they asked me. I've been speaking to um two big communities that are important to, to the president, to the women's community and the Latino community. And so I'll be speaking on those issues, a little narrative about my American dream um and how I'm living proof of that. And uh it's going to be exciting. The energy here is incredible. Ongelooflijke sfeer vanavond dus. Obama spreken we straks over met Wessel de Jong. De reacties hoorden we net ook van Peter Houtman op de plannen van Feyenoord... om een paar honderd meter van de Kuip vandaan een nieuw stadion te bouwen... zijn niet onverdeeld positief op Twitter. Die van tv-presentator Wilfred Gené is een van de gematerden. Hij vraagt zich af of de 300 miljoen euro voor het nieuwe stadion... inclusief de magische sfeer is die rond de Kuip hangt. Een uh, ene Victor op Twitter vindt dat Feyenoord gewoon in de Kuip moet blijven. Van 300 miljoen euro kan je weer een hoop spelers kopen spelers kopen. Feyenoord zelf reageert op alle berichten met de tekst... We kennen Plan Red de Kuip. Maar met de huidige Kuip komen we echt niet verder. En dan voor iedereen die op weg is naar het Malieveld in Den Haag... voor het concert van Coldplay even in de stemming komen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan aandacht voor het bezoek van minister Roosentaal. Hij zit bij de Turks-Syrische grens om te kijken hoe het daar met vluchtelingen is. En we blikken vooruit. We hopen dat u het niet erg vindt. Op het 1 vandaag debat, wij hebben weer één debat vanavond. Tot zo. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.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 Dit is Radio 1.